Ik ben Herman Harms. Dit is Inspiratieradio live op zondag 21 februari. Via de Eter op 106.9 FM en op de kabel op 104.5. Ook via de Zandvoortse Kabel TV en de livestream en op de computer. In ons programma hebben we het over diverse onderwerpen op het gebied van zelfontwikkeling, bewustzijn en moderne spiritualiteit. Vandaag zijn hier Simone Keuning en Barbara Pastena. Twee bekende mensen in het spirituele circuit. Simone kennen we ook nog van de inspiratielezingen en haar inzet als coach van, voor haar bedrijf. Bereik je doel nu wel en ik doe het anders. Barbara is dramatherapeut en heeft een praktijk voor expressie en meditatie. Welkom Simone. Welkom Barbara. Dankjewel. De invalshoek van vandaag is, ja, we gaan het hebben over gevoel. En over gevoel wat het inhoudt bij anders afvallen en de waarde van gevoel. Ik heb de beide dames gevraagd om allebei twee muziekstukken mee te nemen. En die gaan we in de uitzending beluisteren. En ik heb zelf voor een ander nummer nog gezocht. En dat gaan we toevoegen. Daar krijg je later wat meer informatie over. Barbara, zou jij het eerste nummer willen aankondigen? Ja, nou het eerste nummer is uh, Motherland van Nathalie uh, Merchant. Ja, het is een nummer dat, ja, dat, dat toen ik het hoorde echt zo mijn hartje overging. ging. Het is echt zo'n... Een... Iets dat gaat over verlangen en ergens thuis willen komen. En uh, ja, ik hou er altijd heel erg van. Dus af en toe als ik denk, nou, lekker thuis, dan uh, zet ik erop. Where in hell can you go? Far from the things that you know.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 Don't miss this wasteland, this terrible place When you leave, keep your heart off your sleeve Motherland, cradle me Close my eyes, lullaby me to sleep Keep me safe, lie with me, stay me, Don't go Don't you go Oh my five and dime queen Tell me what have you seen Lost in the avarice The bottomless The cavernous green Is that what you see? Oh, motherland, cradle me Close my eyes, lullaby me to sleep Keep me safe, lie with me Stay beside me, don't go It's your happiness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 Now come on, shotgun bright What makes me envy your life? Faceless, nameless, innocent, blameless and free What's that light to be? Simone, ik doe het anders. Waar hebben we het dan over? Ik bedoel, wat, wat, doe je? wat doe je anders? En laat je iemand anders iets doen dan de persoon wat hij normaal doet? Of is degene een cliënt die hetgene doet? Ja, dat is een beetje, daar, zo is de naam ook bedacht. Uh, in dit geval gaat het over anders afvallen. Maar dan ga ik nog uitbreiden naar andere uh, onderwerpen. Zoals anders stoppen met roken of uh, anders stoppen met drinken. Maar in ieder geval, nu gaat het over anders afvallen. Uh, ik doe het anders, want ik gebruik een andere. Uh, ik, ik ga uit van een andere gedachte. Dus het gaat niet meer over uh, uh, symptoombestrijding. Zoals uh, je voeding aanpassen of calorieën beperken. Maar het gaat over de oorzaak. Wat de oorzaak is van dat je te veel eet. En het lijkt me dat je daar dan een, stap, een paar stappen voor bent. voordat je met calorieën gaat beginnen. Dus jij hebt het eigenlijk over het hersengedeelte. Min of meer? Nee, ik je je heb... gedachtegang. Nee, je gedachtegang. Ook, dat is een onderdeel ervan. Maar nog een stapje eerder zitten de emoties. En uh, daar zit het uh, grootste onderdeel waar ik het over heb. Oh, ho, ja, ik sta verbaasd. Hoe bedoel je dat dan? De emoties voor de gedachtegang? Het gevoel zit voor de gedachte? Ja. Ja, oké, okay, interessant. <laughs> um, um, en waar doe je dat dan? Ik bedoel, doe je dat thuis? Of uh, gaan de mensen zelf aan de gang? Krijgen ze via de computer een programma toegestuurd? van Ga dat of dat maar eens doen? Of... Ik heb nu twee soorten. Ik heb een individueel traject en ik heb een groepstraject. En in het groepstraject komen mensen vier avonden bij elkaar. En dan leren ze technieken die ik, uh, die ik gebruik. Dus daarna kunnen ze het thuis toepassen. Eventueel kunnen ze daarna dan uh, terugkomen of uh, nog een, een aanvullende sessie hebben. Daarnaast heb ik een individueel traject waar mensen vier sessies volgen. Alleen dus, één ja. op één. En uh, dat, daarna kunnen ze ook thuis hun, uh, hun dingen doen. En tussendoor hebben ze gratis e-coaching. Dus daar kunnen ze via de e-mail vragen stellen. en Alles wat er thuis niet lukt, kunnen ze daar nog uh, navragen. Het is een modern bedrijf, heb ik in de gaten. Geef jij dan recepten? Of, of, of wat moet nee, ik me voorstellen? Nee, zoals ik al zei, het gaat niet over voeding. Ik heb het niet over voeding. Ik ben wel uh, bezig met samenwerkingspartners die wel iets over voeding kunnen vertellen. Maar mijn verhaal gaat alleen maar over de emoties en over inzicht over je gewoontes... En over je strategie. Dus waarom je bepaalde dingen doet. En als je daar inzicht in krijgt. Zou je eventueel kunnen veranderen als je dat wil. Maar dan weet je in ieder geval waarom je dingen doet. En daarnaast over de emotie die ten grondslag kan liggen aan je gedrag. Dus emotie, inzicht, verandering. Ja. Dat is de volgorde ja. die we gaan krijgen. En dat doe ik met twee technieken. Oké. Okay. En um, wat is daar dan zo heel speciaal aan. Dat je dus die, die, die, die twee technieken hebt. Ik bedoel... Het zijn twee aparte technieken. Ja, nou, he, wat, wat er anders aan is, is dat, dus wat ik al wat eerder zei, van het gaat dus niet meer over voeding. Dat, ja, dat, dat kan is, eventueel dat... als toevoeging. En uh, ik heb zelf een verleden met uh, heel veel diëten. Mijn moeder was volgens mij al op dieet toen ik geboren werd. Dus ik ben opgegroeid met diëten. En uh, ik ben erachter gekomen dat diëten absoluut niet helpen. En iedere keer blijft er maar weer een of andere wonderdokter. Nu weer dokter Frank, uh, Sonja hebben we net gehad. Die blijft maar weer beloven dat je door op een andere manier te eten... of door minder te eten, dat je daardoor af kan vallen. En dat is naar mijn mening vooral gebaseerd op discipline en op gedrag. En als je heel gedisciplineerd bezig bent... komt er ook een moment dat je de teugels weer laat vieren... en dan komt je gewicht er weer bij. Ja, okay. Dus dat is, dat is voor mij niet de weg die, die helpt. Want daarvoor... Dus als je, weer, als je de teugels loslaat en je vervalt weer je oude patroon... heb je dus je patroon niet opgelost heb je alleen door discipline, door echt keihard te werken, heb je ervoor gezorgd dat je, dat je op een andere manier kan eten. Of dat je heel veel dingen laat staan. Maar de behoefte blijft. En mij gaat het erover dat de behoefte weggaat. Doordat je je emoties verzacht, doordat je je emoties neutraliseert. En dat... Emotie veranderen, dat doe je door iets anders te gaan doen of zo? Of, of nee, het, bedoel, uh, als je trek hebt, heb je toch trek. Of, of zie ik het verkeerd? Is dat ja, niet nou, simpel? Laat ik eerst de eerste vraag, want je zegt emotie veranderen, maar ik maak een, een uh, verschil tussen gevoel en emotie. En een emotie wordt veroorzaakt door de manier waarop je met dingen omgaat. Dus stel, uh, er overlijdt iemand in je buurt. Dan is dat heel verdrietig. Dat is logisch, dus dat verdriet moet er ook zijn. Maar aan de andere kant zijn er heel veel gedachten, kunnen daarover zijn, van je bent in de steek gelaten en nu red je het niet alleen. En dat soort van gedachten, die maken dat er een emotie komt. Dus, die dus de perceptie, zeg maar, dus de, de gedachte over de gebeurtenis, die veroorzaakt een emotie. En als je daar uh, niet bij kan komen of als je daar niet dat niet wil voelen, dan ga je iets zoeken waar je rustig van wordt. En van eten word je rustig. Dus eten heeft als gewoonte dat je er rustig van wordt. Oké, okay, dus je moet iets anders zoeken waar je rustig van wordt. De emotie oplossen. De emotie. En daar zit het. Dus het zit hem bij de, het neutraliseren van die emoties. Oké. Okay. Um, Barbara, mag ik jou vragen om uh, je tweede muzieknummer wat je meegebracht ja, hebt uh, aan te komen? Ja, zeker. Nou, um, Amazing Grace van Neil Diamond is echt een, uh, een, een zanger uit mijn jeugd. echt toe uh, gedraaid en uh, ik, ik was helemaal beu van. En op een gegeven moment kwam mijn vriendin, die kwam me... Uh, met een CD van Neil Dylan. Ik dacht, nou, ik ben benieuwd. Er staat een heel mooi nummer in, uh, op. Het gaat eigenlijk heel erg over... Um, ja, verbonden zijn met iets groters. Volgens mij, ik, ik denk dat hij uh, gelovig is geworden. Maar ik vertel het zelf al dat, dat je weer ergens verbonden mee bent. En dat is prachtig om te horen. Pretty amazing grace is what you showed me Pretty amazing grace is who you are I was an empty vessel You filled me up inside And with amazing grace restored my pride The amazing grace is how you saved me And with amazing grace reclaimed my heart Love in the midst of chaos Calm in the heat of war Showed with amazing grace what love was for You forgave my insensitivity Might you tempt to then mislead you? You stood beside a wretch like me. Your pretty amazing grace was all I needed. Stumbled inside the doorway of your chapel. Humbled and awed by everything I found Beauty and love surround me Freed me from what I feared Asked for amazing grace and you appeared You overcame my loss of hope and faith you Gave me the truth I could believe in You led me to a higher place Showed your amazing grace When grace was what I needed Look in a mirror, I see your reflection Open a book, you live on every page I fall and you're there to lift me Every road I climb And with amazing grace You ease my mind Came to you with empty pockets first When I returned I was a rich man Didn't believe love or quench my thirst But with amazing grace You showed me that you can Amazing grace I had a vision From that amazing place I came to be Into the night I wandered Wandering aimlessly found your amazing grace to comfort me terug bij Inspiratie Radio. We hebben vandaag als gast Barbara Pestena. Zeg ik het nu goed? Nee, Pestana. Pestana Barbara Pestana. Pop, Pestana. En Simone Keunigs. Yes. Ja. Oké, okay. ik had het net fout gezegd, dus voor de duidelijkheid. Um, we gaan verder met Simone. Simone, je hebt op je visitekaartje staan: um, als je altijd doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Ja. Vertel. Vertel. Nou, wat ik net zei, uh, het gaat uh, uh, bij eten ook over gewoontes. Dus gewoontes die je hebt opgebouwd. Dus eten kan vergelden als een uh, rustgever. En die rustgever die kan je steeds weer gebruiken om rustig te worden. Dus zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt. Dus dat, dat kan een uh, onbewust proces worden, een gewoonte. En uh, een van mijn technieken die ik gebruik, die, die uh, helpt je om die, be die uh, gewoontes bewust te maken. En dan kan je het dus anders gaan doen. Als je het niet bewust bent, dan kan je het ook niet anders gaan doen. Dus het is belangrijk om je eerst bewust te zijn wat je doet. Dus inzicht in wat je doet voordat je iets kan veranderen. Oké. Okay. En de onderliggende uh, problematiek van, van, van die aanpak? Hoe bedoel je de onderliggende problematiek Waarom mensen uh, eigenlijk eten toch? Wat, wat de redenen zijn ja, van waar mensen eten? Nou ja, Je zei net al van als er een sterfgeval is. Maar ik bedoel als je gaat stoppen met roken. Dan kunnen ze eigenlijk gelijk die twee cursussen tegelijk ja, pakken. Ja nou dat is een duidelijk voorbeeld. Eten, ja, stoppen met roken is een duidelijk voorbeeld. Dus als je, je stopt met roken maar je begint met eten. Dus het betekent dat je niks hebt opgelost. Je bent wel gestopt met roken. Maar je hebt niet de oorzaak opgelost waarom je rookt. Roken, stoppen met roken is alleen maar moeilijk. Omdat je je gewenningsverschijnselen krijgt of ontwenningsverschijnselen krijgt. En daaronder ligt de reden dat je rookt. Namelijk om rustig te worden. Dus roken heeft dezelfde, dezelfde functie. En die vervang je dan gewoon. Zo zie je bijvoorbeeld mensen die in ontwenningsklinieken zitten... die zijn gestopt met drinken en die zitten ineens aan de koffie. Dan zou je daar denken dat je daar niet zo rustig van wordt. Maar ze vervangen het wel door een andere verslaving. Dus dat, dat zegt al, dus dat is een goed voorbeeld... Dat, het, dat je de oorzaak niet hebt opgelost, maar alleen het symptoom. Namelijk roken, drinken, eten. Maar hoe los je die oorzaak nou op dan? Ik bedoel, daar ben ik dan wel heel nieuwsgierig van. Ja, die oorzaak... Ik heb een techniek dat heet emotional freedom techniek. Dus dat zegt het al. Dat je kan emotioneel vrij worden. Ja. Dus de blokkades die je hebt opgebouwd door uh, dingen in je leven die je hebt meegemaakt. Dus bijvoorbeeld een stervenval wat je heel erg vond. Maar dat is misschien niet het beste voorbeeld. Het kan ook zijn dat je gescheiden bent. En dat je door die scheiding uh, een angst voor mannen hebt opgebouwd. Of... Weet je dus er zijn van die emoties die blijven hangen in je systeem. En die emoties die, uh, die neutraliseer ik met, met die techniek. Daarnaast gebruik ik uh, neurolinguistisch programmeren. Dat is NLP. NLP ja. En NLP die helpt je om je onbewuste processen bewust te maken. Dus die gewoontes bewust te maken. ernaar te, te, te kijken en te kijken of je het wil veranderen. En dan, dat kan dan. Dus je hebt eigenlijk een combinatie gemaakt van je andere bedrijf. Uh, bereik je doel nu wel. Ja, Momentum Coaching is dat. Ja. En, en mijn site is bereik je doel nu wel. Oké. Okay. Ja? Ja, okay. <laughs> van, um, van mijn coachingsbedrijf. Ja, heb je dus ja. gecombineerd nu met, uh, met het afval gebeuren, ja. zeg maar? Ja. ja het afval gebeurt is emotioneel freedom techniek. Die gebruikte ik ook al in mijn coaching. Ja, sorry, ik bedoelde het natuurlijk uh, niet degraderend. Maar nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee okay. absoluut nee. Absoluut niet. Maar ik heb wel die twee technieken samengevoegd omdat ik het een hele mooie combinatie vind. Dus het is een combinatie van emoties neutraliseren. En uh, je bewust worden van je gewoontes. En emoties neutraliseren wil ik nog wel even op benadrukken dat het niet betekent dat je dan geen gevoel meer hebt. Want daar zijn mensen vaak bang voor. Maar het gaat erom dat je dan die extra emoties niet meer hebt. Oké, okay, en wat gebeurt er als het faalt? Want dan zijn als ik aan je, bij jou iets ga beginnen en ik faal daarmee, dan denk ik dat mijn emoties uh, hoog op kunnen lopen. Ja, dat kan, dat kan. Nou ja, het is natuurlijk altijd zo dat als het niet voor je werkt, dan proberen we wat anders. Het is natuurlijk een negatieve gedachtegang wat ik nu doe, hè? een belemmerende overtuiging. Ja, nou ja, maar het is logisch, dat zullen meer mensen zullen dat denken. En uh, tot nu toe heb ik wel een goede resultaten daarmee. Het is alleen geen kilo knalcursus. dus het is niet zo dat je uh, meteen twee kilo per week afvalt. Dat, dat zou kunnen, maar dat is, niet, dat is in, uh, in het algemeen niet zo. Het gaat er meer om dat je die rust al gaat voelen, dus dat je het eten minder nodig hebt om je rustig te voelen. Dus het is een langzamer proces, maar wel een proces wat meer beklijft. Oké. Okay. En het is jouw bedrijf? Je hebt het niet samen met Barbara? Nee, het is mijn bedrijf. Het, het is echt jouw ja. ding? Dus ik heb aan de ene kant momentum coaching, gewoon voor persoonlijke coaching. En eh, daarnaast heb ik ik doe het anders. Punt nu. Oké. Okay. Um, ja, ik denk dat we naar het volgende nummer kunnen gaan. Het volgende muzieknummer. Dat is een nummer wat we vorige week gedraaid hebben van Eric Clapton. Uh, Laila, uh, ja toen was het in een uh, bijzonder heftige versie. Ik had het uh, niet in de gaten dat er twee uitvoeringen van zijn. Maar ik bedoel natuurlijk de rustige versie, want die hoort eigenlijk bij Inspiratieradio thuis. Moet je nagaan hoe snel ik die drukke versie uitzet als ik hem gehoord zou hebben. Maar ja, dat kon dus niet. Dus dan gaan we nu naar het uh, Unplugged versie van uh, Eric Clapton. veel beetjes blij van, hè? van deze uitvoering. Dat uh, kunnen we wel begrijpen. Uh, welkom terug bij Inspiratieradio. Uh, Simone, ik heb toch nog een vraagje aan jou. Hebben we net nog eventjes uh, besproken. Uh, Rob kwam eigenlijk met, met de vraag van uh, ik zou als, als, als cliënt willen weten wat kost het en wordt het vergoed? Ja, nou het, het wordt nog niet vergoed. Op een gegeven moment ga ik dat natuurlijk wel aanvragen, maar dat is nu nog niet zo. Uh, de groepstrajecten uh, die zijn vier avonden. Dus inclusief e-coaching, werkboek, koffie en thee en uh, de hele Rambam. Dat kost uh, 175 euro per persoon. En het individuele traject is dus vier sessies individueel. Dus met individuele aandacht. Die kost 275 euro per persoon. Met ook de e-coaching en het werkboek. En voor de rest staat alles op mijn site. Oké. Okay, Ik nou, doe het anders, punt nu. <laughs> Helemaal goed, dankjewel. Uh, ja, dan Barbara, dan gaan we met jou uh, aan de slag. Uh, Barbara Pestena. Heb al, ik het nou weer fout? Alweer fout. Het is ook wel moeilijk, hè? Ja, Pestena. Oké. Okay. <laughs> um, het is een mooie achternaam. Waar ja. kom je vandaan? Ja, Pestena. Ik heb, ik heb uh, Portugese achtergr uh, achtergrond. Dus mijn voorouders, die komen uit Madeira. En um, ja, die hebben een lange reis gemaakt uh, via de Antillen. Dus mijn, mijn, mijn grote ouders zijn gemigreerd van uh, Madeira naar Curaçao. En mijn ouders weer naar Nederland. En ik ben hier geboren. Okay. Maar ik mag wel met die uh, achternaam rondlopen. Ja, het is een, het is een hele mooie achternaam. Ja, ja. en Ik vind ook dat je een beetje ja, uh, zuidelijk... Uh, tropisch. tropisch. Tropisch voorkomen. Ja, tropisch. Ik ben ook 100% tropisch. Ja. Dus dat kan wel kloppen. Nou, <laughs> ziet er goed uit, luister um, Even kijken hoor, want nu ben ik het helemaal de draad kwijt, zie je. Dat gaat helemaal gebeuren. Um, je houdt je bezig uh, met uh, bij jezelf blijven. Ja. En uh, hoe doe je dat? Wat, wat, wat is de insteek daarvan? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik, ik zit, je vroeg net naar mijn achtergrond en toen dacht ik ja, misschien heeft dat er ook wel iets mee te maken. Dat ik eigenlijk als, als um, tropisch toetje eigenlijk in Nederland heel erg uh, hè, kom met dat expressieve en het gevoelsmatige dat wij in de familie heel erg uh, hebben. En wat eigenlijk een hele belangrijke plaats heeft gehad in mijn leven. En uh, toen, in, toen ik, in, ik ben in Nederland geboren en heb ik heel erg hier aangepast. En um, wat ik merkte gedurende mijn leven was dat ik van heel rationeel, wat ik ook wel voel in uh, ja, hoe we hier met, met elkaar omgaan. Steeds meer naar dat gevoelsleven uh, ben gegaan. En steeds meer ben gaan ontdekken en ook weer een beetje bevrijden van wat... Het werkelijk contact dragen met jezelf en met je gevoel doet voor de mogelijkheden uh, om je leven vorm te geven zoals je dat zelf graag wilt. Dus eigenlijk um, is het zeg maar gevoel een soort ingang om een soort balans te vinden tussen je behoeftes en verlangens die je in jezelf hebt. En de eisen en de verwachtingen die deze maatschappij volop aan ons uh, stelt. Met allerlei dingen waar we aan moeten meedoen en die uh, zogezegd goed zijn enzovoort. En waar je ook best wel... In verdwaald kunt uh, raken. En um, ja, dat voelen en het opnieuw terug naar jezelf uh, komen en stilstaan bij wat er allemaal in jou en in mij afspeelt... speelt en in ieder af speelt, is zeg maar een soort brug om die balans tussen jezelf en je omgeving weer uh, recht te trekken en vlot te trekken. Je eigen leven te gaan leven eigenlijk. Ja, ja. en hoe ouder je wordt, volgens mij is dat um, hoe meer. Ik merk dat mensen daar ook behoefte aan hebben. In het begin is het heel erg aanpassen, en kijken wat je allemaal wilt en wat er van je verwacht wordt. En weet je, de, naar buiten gaan en op een gegeven moment is er ook tijd om weer naar binnen te, te, keren. te keren. En daar heb ik mensen bij. Dat te doen. Ja. Ja. Um, um, heb je een concreet voorbeeld? Um, ja, wat, wat ik, ja, ik, ik ontmoet. Uh, mensen in mijn praktijk die bijvoorbeeld heel erg bezig zijn met carrière en het soms ook superleuk vinden, maar wel heel erg moe zijn. En steeds maar voortgeraast worden naar uh, de volgende verwachtingen, de volgende presentatie en de volgende uh, vergadering en de kinderen die dan iets moeten. En dat kan ontzettend vermoeiend zijn. Ja, dan wordt hier een beetje geknikt hier achter de radio als herkenning. Zeg maar het vermoeiende... Oké, <laughs> okay, Rob, die, het is een speciale uitzending die we voor Rob maken. <laughs> Dat is een voorbeeld. En een ander voorbeeld is, dus da daar ga je heel erg naar buiten. Maar er zijn ook mensen die uh, bang zijn voor contact en heel onzeker en van angstig. En daar is ook een balans mis tussen wie je zelf bent en wat je niet. Dat de omgeving met je doet. Het verwachtingspatroon van ja, de omgeving. Ja, het ja, verwachtingspatroon. En er zijn ook de andere mensen die uh, ik in mijn praktijk uh, tegenkom. zijn Mensen die heel prikkelgevoelig zijn en alles maar binnenlaten En eigenlijk niet meer weten, doordat er zoveel prikkels komen, van wie ze eigenlijk zelf zijn. Dus daar, daar ook daarvoor is het heel fijn om weer even de tijd te hebben. En gewoon te voelen van, oh ja, hoe is het bij mij? Hoe zit dat eigenlijk bij mij? Hoe doe ik dat? Wat voel ik eigenlijk überhaupt? En hoe kan ik dat voelen? De mensen weten dat heel vaak niet meer. En uh, ja, daar ik zeg maar... Uh, of in groepsverband of individueel geef ik daar ruimte aan... om daar echt stil bij te gaan staan. En dat doe ik heel erg via het lijf. Dus voor mij is uh, mensen helpen om contact te krijgen... met wat er zich in hun lijf afspeelt. Een eerste stap om te gaan kijken... wat voel ik daarin allemaal? Dat kunnen sensaties zijn... Als ik heb spanning in mijn lijf of kou of warmte. Maar daar zitten ook als je, als je daar meer naar gaat kijken, ga je, je ook voelen van oh, ik voel me niet lekker. Of ik ben eigenlijk gespannen of boos. Of er komen associaties van oh ja, maar um, wat er gisteren gebeurde, heb ik, daar heb ik last van. Nou, dus hoe meer je stilstaat bij jezelf en ik doe het dus heel erg met dat lijf. Hoe meer de ruimte komt om te, je ervaring ook te onderzoeken. Ja, zo is het. Zo, dat is een heel mooi, uh, mooi verhaal, zeg. Jeetje. Um, Simone, ik heb aan jou gevraagd om ook twee uh, muziekstukken uh, uit te zoeken. Ja. En uh, ja ik zou jullie vragen, uh, welk nummer heb je voor ons als eerste meegebracht? Het eerste nummer is van uh, Kite Man. Dat heet Sorry. En het is de, uh, de versie van Lowlands 2009. En ik heb het uitgezocht omdat het bij mij echt uh, recht mijn hart inging. En uh, dat vind ik altijd fijne muziek. Wat een heerlijke muziek. Het is uh, natuurlijk wel een, uh, een, een extra uh, aanvulling op mijn leven dat ik deze programma's mag presenteren. Want ik kende deze trompetist helemaal niet. En ja, ik, uh, ik vind het gewoon prachtig. Dus ik heb weer nieuwe, nieuwe uh, ja, muzikanten bij die, uh, die terug gaat komen. Welkom terug trouwens bij Inspiratie Radio. We hebben vanavond twee gasten. Uh, Simone Keunigs en Barbara. Daar komt hij. Stana? Ja, ja, ja Oké. Okay. <laughs> <laughs> uh, we gaan verder met je. Um, um, expressie en meditatie. Ben je aan het rennen? Uh, kom in actie. En we hebben het over meditatie. Ik bedoel, meditatie is toch rustig en stil zijn? En dan staat er op jouw flyer van kom in actie. Ja, dat is wat. Hè. Eigenlijk De kom in actie is op dat moment dat je eigenlijk niet meer toekomt aan jezelf. En je denkt, ik wil heel graag dit of dat. En uiteindelijk achter de televisie belandt en daar niet meer toekomt. En dan moet je in actie komen. En mijn, de actie die ik su suggereer is, uh, gewoon neem op een of andere manier tijd voor jezelf. En uh, dat zou kunnen in een van mijn groepen. Dus in, uh, ik, ik combineer in de groepen die ik geef uh, expressie met meditatie. Um, en dat, ja, de, de, het centrum van die hele groepen dat gaat heel erg over het leren kennen van jezelf en als mensen in beweging worden gezet en oefeningen doen die je via je lijf kunt ervaren ontdek je heel veel van uh, waar je gestrest bent of waar je het moeilijk vindt om anderen te vertrouwen en de thema's die in de oefeningen komen gaan dan weer verder in de meditatie dus het heeft altijd twee onderdelen en bedoel je met expressie, non-verbale communicatie? Ja, echt een beetje. Ik ben dramatherapeut. Dus mijn achtergrond is ook spel en, um, enzovoort. Ik doe heel eenvoudige oefeningen. Dus je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat ik mensen laat experimenteren... met heel snel lopen of heel langzaam lopen. En wat dat doet met je focus en wat dat doet met het contact. Als je heel snel bent, dan zul je merken dat mensen... Andere mensen snel voorbij lopen en niet meer in de ogen kijken. En eigenlijk contact met zichzelf of hun lijf verliezen. En als ze heel langzaam lopen, word je soms te sloom. En wat is nou het midden? Dus door die oefeningen te doen, gaan mensen heel, op een heel praktische manier ervaren. Oh ja, tempo. Wat is dat eigenlijk? Wat is mijn tempo? Het is mijn tempo in mijn leven. En je niet laten opjagen door de mensen om je heen. Ja, en waar dus laat ik me dan wel door opjagen? Want dat is natuurlijk gebeurt natuurlijk ook aan de loop van de dag. Maar wat is dat dan? Wil ik dat? Vind ik dat ja. prettig, of niet? Jeetje, ja. Er gaat nog meer in zitten dan ik dacht eigenlijk. Ja. <lacht> nou, je wordt eigenlijk geleefd zonder dat je het in de gaten hebt. Ja, heel, heel veel van ons worden geleefd zonder dat je het in de gaten hebt. Ja, dat klopt. Ja. Nee, dat, dat was ik, uh, misschien word ik ook wel geleefd. Ik me opeens nou, -en. ik heb je Zoals... dat niet in de gaten. Het gaat erom om stress op tijd te herkennen en ja. los te laten. Dat ja. is eigenlijk wat je zegt. Ja, en op een bepaalde manier kan het door zeg maar uiting te geven aan je gevoel. Dat kan bevrijdend zijn. Maar het kan ook fijn zijn om echt te gaan zitten en... Uh, stil te worden. En die zeg maar ik help mensen om echt kennis te maken met meditatie. En te voelen wat, wat gebeurt er allemaal. En hoe kan je dat wat je in meditatie ervaart ook weer toepassen in je leven. Dus mensen krijgen daar heel veel inzichten in. En hoe pas je dat nou toe? Wat, wat, uh, ja, wat kan je ermee? Okay. En jij hebt je praktijk in Zandvoort ook? Ik werk in Haarlem. Je werkt in Haarlem. Ja, en Simone, werk Haarlem. jij werkt? Ook in Haarlem. Ook in Haarlem. In dezelfde praktijkruimte? Nee. Dat niet? Nee, we werken niet in dezelfde ruimte. Oké, okay, maar jullie kunnen wel samen elkaar heel goed aanvullen, heb ik in de gaten. Ja, dat doen we ook. Dat doen we ook. Dus er zijn soms mensen die we doorsturen. En uh, we doen, daarnaast werken we ook nog als bedrijven samen met uh, teams of uh, andere mensen die ons nodig hebben. Leuk, uh, ja, daar dat, dat, ja, dat heb je voorbeelden van. Oké, okay. <laughs> uh, ja, uh, in verband met privacy kan dat natuurlijk niet. Uh, realiseer ik me opeens. Um, Barbara, jij hebt op je visitekaartje staan. Uh, het is ons licht, niet onze duisternis... waar we het allerbangst voor zijn. Ja. Dat is een mooie. Mooiste, he? Ja. Marianne Williamson is een gedicht... dat uh, ooit is toegeschreven aan Nelson Mandela. En wat ik belangrijk vind, is dat door stil te staan bij jezelf en die, die eigenlijk een beetje heilige ruimte te maken... waarin je tijd ja, met jezelf bent, kom je ook in contact met je kwaliteiten. Dus naast dat je af en toe eens wat lastige dingen tegenkomt... ervaar je ook stilte of compassie. Of... En dat is eigenlijk heel spannend. Eigenlijk is het soms wel spannender om um, talentvol en succesvol te zijn... om dat ook gewoon te gaan uh, ervaren... Um, en is het soms wel, uh, merk ik, makkelijker om over je problemen te praten. Dus om echt te stralen is soms heel, heel eng. Onbekend, omdat we allemaal met problemen zitten. En maar weinig mensen zich echt volledig staan in hun uh, volle kracht. En daar ook van genieten. En uh, zeggen, nou hier ben ik, dit kan ik. Doe maar gewoon. Dat is uh, dat eigenlijk een hele oude slogan. Dat yeah. staat <laughs> nog steeds op. Ja. En, en, en we zijn in een tijdperk dat je moet leren om gewoon te doen. Ja, yeah. Ja, of niet, volgens mij is er ook wel wat aan veranderen. Volgens mij, maar echt, volgens mij hebben heel veel mensen uh, ergens zo'n zoektocht naar... Ja, wat kan ik nou werkelijk goed? Wat kan ik bijdragen? En, en waar, wat is mijn plek in dat dit grotere geheel? Heeft, dat heeft met spiritualiteit te met maken. En uh, daar te gaan maken. we het zo meteen ja. over hebben. Simone, ja. mag ik jou ja. vragen om je tweede nummer aan te kondigen? Ja, mijn tweede nummer heet uh, Freedom. En uh, Freedom, ja, dat is iets... Uh, vrijheid is mijn uh, tweede naam, zou ik maar zeggen. <laughs> daar uh, leef ik voor. En uh, dit nummer is van Astrid Serize. Which is free to live. Zinnig mooi nummer. Freedom. Wie heeft dat eigenlijk niet hoog in zijn vaandel staan? Um, dat is een trouwens een groep zangeressen geloof ik. Waar ook uh, Leonie Jans een deel van uitmaakt. Heb ik dat goed? Ja, dit nummer was van Astrid Serise En ze, zij is een onderdeel van She's Got Game. Er zijn inmiddels twee versies van. En uh, dit was van, van de eerste. En uh, daar zit Leonie Jans ook bij. En is het een project of een, uh, een groep? Ik bedoel, ja, nee, het is een project volgens een mij. Een gelegenheidssamenstelling ik, dat, eigenlijk. Ja, volgens mij wel. Maar het is, dat weet ik niet precies. Maar ze zijn er ook mee in het theater, met die zijn, groep. Het zijn echte Gaia-vrouwen. Echte vrouwen die in hun kracht staan. Ja, want, ja. er zitten vaak ook alle, alle culturen zitten erin: dus uh, zwarte vrouwen, allerlei soorten vrouwen. En, uh, ja, Molukse, dat is vaak heel. Uh, Molukse vrouwen, Nederlands. Ja. Het is een heel dynamisch geheel. Ja. Heel klink, leuk om heen te gaan. Klinkt ook. goed, ja. ja volgens ja. mij zijn ze er in april weer uh, in Nederland. Oké, okay, dan zullen ik het in de gaten houden. Um, ja, we gaan nu naar het vaste rubriekje eigenlijk... wat we iedere uitzending vragen aan de gasten. En dat is, wat is spiritualiteit voor jou of voor jullie in dit geval? Want we hebben nog steeds onze gasten van vanavond Simone en Barbara. En ja, Simone, ik vraag me het eerst aan jou. Wat is spiritualiteit voor jou? Wat betekent het? Wat betekent het? Nou, ten eerste vind ik het een soort van uh, containerbegrip... Wat enorm vaak misbruikt wordt. <laughs> dus uh, spiritualiteit, ja, daar valt, er valt een heleboel ik onder. Het dekt een hoop uh, ja, van en, waning, uh, ja. en vaak moet ik dan eerst even nadenken van... nou, wat bedoel je daar nou, nou eigenlijk mee? En heel vaak als je dat vraagt, is er geen antwoord. Dus ik vind het een beetje een moeilijk begrip. Wat het voor mij betekent is... Uh, uh, dat je uh, zo dicht bij jezelf bent... dat je je uh, wensen en verlangens kan uh, voelen en uitvoeren... dat je je kwaliteiten kan gebruiken... En ook om uh, voor de wereld, zeg maar. Dus om bij te dragen. Dat je groeit, dat je ontwikkelt. En dat je je talenten gebruikt. Dat is mijn dus. Een, een, een ander woord voor jezelf zijn. Ja, jij hoeft eigenlijk niet meer naar Barbara toe. Heb ik al in de gaten. <laughs> <laughs> ja. Ja, Barbara, voor jou hebben ik eigenlijk dezelfde vraag natuurlijk. Hè? Wat is spiritualiteit voor jou? Ja, spiritualiteit voor mij uh, betekent volgens, uh, zoiets een, een soort vermogen. Om je plek binnen een groter geheel te uh, te voelen, in te nemen en vorm te geven. Dus het betekent eigenlijk dat je... Heel, wat Simone ook al zegt, daar kan ik me wel bij aansluiten... dat je heel dicht in jezelf zakt... waarin je ook gaat ervaren dat je deel bent van iets wat groter is dan jezelf. En dat dat inspiratie geeft en dat je ook inspiratie bijdraagt. Of dat je dingen bijdraagt om waardoor we met elkaar uh, op een prettige manier kunnen leven. En volgens mij spiritualiteit gaat volgens mij ook vaak samen met in contact komen met liefde en waarheid. Waar is voor mij van een heel belangrijk begrip. Zodra het waar is, komt er ook een soort ruimte waarin het stil wordt. Nou, dat is het. Dat is mooi. Ja, ja Ik heb nog even op Wikipedia gekeken. Oh, oké. Vertel me. Spiritualiteit en zaken die de geest betreffen. Want de geest is spiritus. <lacht> oké. <Okay. lacht> en uh, ja, de geest geven is overlijden. Dus ja, de geest geven is overlijden. Ja, dat is waar. Het, het mooie was dat een, een, ik, een klant van mij... die, die, zei, die uh, zei zoiets van... ja, uh, spirit, samen zijn. En die ervaarde ook heel erg als samen. Spirit, uh, samen. En hij noemde, ook, ja. Ja, hij noemde ook voetbal. Toen dacht ik, ja, in, met elkaar verbonden zijn. En ik vond het eigenlijk heel mooi. Dat, dat ook daar je soms echt bij elkaar komt, weet je? Hoe is het In mogelijk? Één. We krijgen het bij inspiratieradio <laughs> over, over voetbal. voetbal. Gaat <laughs> hoor. We hebben de nieuwe voetbalclub SPV, de spirituele voetbalclub. De spirituele voetbalclub, <laughs> ja, ja. Nou, um, hoe ontwikkelt spiritualiteit zich volgens jou, Simone? Uh, ik bedoel daarmee... Um, ja, je hebt de, de, de, de, de clubjes die, die reizen als paddenstoelen uit de grond. Mm -hmm. De een belooft nog iets mooiers dan de andere. En ja. wat, is, wat is jouw visie daarop? Wat, wat, wat, wat? Ja, ik denk, denk steeds, steeds uh, dichter bij jezelf komen. Dus steeds meer uh, accepteren wie je bent. Dus leven met wie je bent. En uh, uh, vanuit je hart leven. Dus, en wat Barbara al zei, van, in het begin in je leven ben je heel erg bezig met wat, wat er van je verwacht wordt. Of dat, wat je denkt dat er van je verwacht wordt. Dat is nog veel gevaarlijker vind ik eigenlijk. Dus dat zit alleen nog maar in je eigen hoofd. In je hoofd, ja. En uh, dat dat door, door je leven heen steeds minder wordt. Waardoor je, je ook minder druk maakt over uh, wat andere mensen denken. Waardoor je voluit kan leven. Maar als je jong bent, bent wil je toch carrière maken? Ik bedoel, je wil toch vooruitkomen? Dus het is toch een gezonde... Uh, ja, competitie? maar ik zeg ook niet dat het ongezond is. Maar ik, ik denk, tenminste, maar ik weet niet of dat zo is... Maar dat spiritualiteit zich ook meer ontwikkelt naarmate je ouder wordt. Wat vind jij daarvan, Barbara? <laughs> maar wat, vind, wat, vind, wat, ik, wat bedoel je eigenlijk precies... Uh, over de ontwikkeling van spiritualiteit in Nederland. Oh, dankjewel. Ja, um, Volgens mij gaat het heel erg over bij jezelf zijn. En, en, vandaar, uh, en ik denk ook heel erg met je poot in de klei. Gewoon in de realiteit staan. Voelen wat je daarin meemaakt. En vandaar het keuzes maken. Dat denk oh, ik. Oké. Okay. Um, ik heb een stukje agenda. Um, ja, Roelien de Lange die, uh, gaat een uh, nieuw boek uh, presenteren. Dat heet Gaia's kracht. En dat gebeurt in de Groenmaakkerk in Haarlem op 14 maart. En uh, ja, het leuke is, ik heb mee mogen werken aan dat boek over magische plaatsen. Er staan uh, heel veel foto's in. Ik heb uh, zelf ook wat foto's mogen aanreiken. Uh, die in het boek vermeld komen. En uh, op de voorkant van het boek uh, kan ik al een klein beetje van de. Uh, tipje van de sluier uh, geven. Er staat een andere zandvoortse, dat is uh, Yvonne de Lips. Dus dat is een heel leuk. Uh, Leuk iets dat hij daar op de cover van het boek geplaatst is. Ja, het is gewoon heel erg leuk om naartoe te gaan. Uh, het boek wordt uitgegeven bij A3, uitgeverij, en uh, ja, vanaf 14 maart, dus te koop. 15 maart is er een uh, Ananda-lezing van uh, Jeanette Ossenbaard in Haarlem, uh, in de Stadsbibliotheek, het begint ook om 8 uur. En uh, ja, dat gaat natuurlijk over graancirkels en uh, Jeannette is bezig met een uh, cyclus van acht boeken te schrijven. En uh, ik geloof dat het vierde boek nu uit is uit die uh, cycli om, uh, om gepromoot te worden. Uh, 25 februari heeft Simone, die hier vanavond als gast is, uh, de start van de cursus uh, anders afvallen. En ook op 1 maart, hè Simone? Ja. Klopt. Okay. Allebei de avonden. Allebei de avonden. In Heemstede. oké. Okay. Bij Tony toevallig? Nee, hey, bij Touchdown Center. Oké. Okay. En eind maart uh, is er weer ruimte om uh, in te stromen bij de meditatiespelgroep. Zoals dus mensen geïnteresseerd zijn uh, via de mail hartimpuls.gmail.com uh, Oké. Okay. Naar de studio. Dankjewel Rob Spruit voor de techniek en het bijhouden en maken van de site. Dan kun je altijd op kijken www.inspiratieradio.nl En onze Mario van der Linden voor onze administratie en klankbord zijn en op locaties onze reporter zijn. De volgende uitzending is volgende week zondag 28 februari, de laatste dag van de maand en wordt ook door mij gepresenteerd. Mijn naam is Herman Harms. Deze uitzending wordt herhaald op woensdagochtend van 11 tot 12. Tot volgende week tot 28 februari. Dankjewel. Ja, dankjewel. Oké, dan heb ik nog een gedichtje om af te sluiten. En het gaat ook over uh, bewustzijn. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd. Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd, blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan. Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan, blijft mij overkomen wat mij altijd overkomt.